everything I'm the final... Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een piloot aan boord van een Air Europa-toestel op Schiphol heeft per ongeluk een code doorgegeven. waardoor hulpdiensten massaal zijn uitgerukt en Schiphol deels ontruimd is. Europa laat weten dat in een vliegtuig dat onderweg was van Amsterdam naar Madrid... per ongeluk het alarm is geactiveerd waardoor de veiligheidsprotocollen in werking werden gesteld. Er was geen reden voor alarm, alle passagiers zijn veilig en wachten tot hun vlucht kan vertrekken... laat de Spaanse maatschappij op Twitter weten.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 67 dierenactivisten die in mei urenlang een varkensstal in Bokstel bezet hielden... ...krijgen per persoon 300 euro boete en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. De leden van de actiegroep Meet the Victim stonden vandaag terecht in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie had een week onvoorwaardelijke celstraf geëist voor alle activisten. De meeste actievoerders kwamen uit het buitenland. Eerder bezette de actiegroep al boerderijen in Australië en Canada.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 Toch? Mondspraak arm, bedoel alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. Tjop, tjop, tjop, tjop. Ik Thank you.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 Toch? Mondspraak arm, bedoelt de alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. to mm -hmm.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 Toch? Mondspraak arm, de de alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. Je weet niet wat je Everything.